Dipsaus, ja. wat ja, maar dip chili saus, dip Hawaii saus, dip met ons mee saus, dipje surf saus, dippetje dap saus, wat voor dipsaus? Dippetje dap saus? Ja, dat is weer nieuw. Oh, nou doet u die dan maar. Die Hebben we niet. Wat heeft u dan voor dipsaus? We hebben al geen dipsaus. Het zit zo, ik ben een klant Oh, goeiemorgen Goeiemiddag Een klant, wat interessant Goeiemorgen Goeiemiddag Wat heeft u hier zoal? Goeiemorgen Goeiemiddag We verkopen hier geen bal Goeiemorgen Goeiemiddag Maar wat heeft u hier dan wel? Goeiemorgen Goeiemiddag Ik heb alleen een winkelbel Goeiemorgen Goeiemiddag Nou, dan ga ik dan alweer. Ja, goeiemorgen Goeiemiddag Dag, tot de volgende keer